Griekenland krijgt voorlopig geen geld van de Europese Unie en het IMF. De nieuwe termijn van 8 miljard euro wordt in elk geval niet voor het referendum in Griekenland uitgekeerd. En dat referendum wordt op 4 of 5 december gehouden. Dat bleek na crisisoverleg in Cannes. Daar begint vandaag de G20-top die zal gaan over de hervormingen van het wereldwijde financiële systeem. Maar staat nu vooral in het teken van Griekenland. Een patiënt van GGZ-dimens in Deventer is in 2009 overleden nadat hij wekenlang zwaar gewond en met hersenletsel in een isoleercel had gelegen. Dat staat in een intern rapport dat in handen is van de EO. Een man van 37 was suicidaal en verwondde zichzelf. Hij werd daarom meerdere keren geweigerd door ziekenhuisartsen. Uiteindelijk kwam hij wel op de intensive care te liggen waar hij een dag later overleed. De familie van de man kreeg 22.500 euro zwijggeld. Het weer bewolkt en vooral in het westen wat regen. Het is zacht, 16 tot 19 graden. Ook morgen eerst bewolkt en wat regen. In de middag klaart het vanuit het zuiden op. De temperatuur ligt dan iets lager dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANW. De langste is in de Randstad op de A4, de haag Amsterdam bij Zoeterwoude. En richting Amsterdam ook bij Zoeterwoude, beide richtingen 5 kilometer. Op de A7 hoornen Zaandam, verknopen Zaandam 7. Op de A8 Zaandam Amsterdam, bij Oostzaan 5 kilometer. Na mogelijk is de rijstrook dicht. Op de A9, ook maar Amstelveen, 9 kilometer verknopend Raasdorp. Op de ring A10, tussen Schellingwouden en Diemen, 6 kilometer na mogelijk. De rijstrook is dicht. Op de A12 naar Utrecht, tussen Oude Rijn en Lunet 4. En tussen Maarsberg en Bunnik 10 kilometer vanaf Arnhem naar Utrecht op de A12. A27, Gorkum Utrecht, voor Houten 5.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 Zandvoort. Zandvoort heeft, Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op, op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen, Zandvoort. Zaterdag, 29 oktober, rond de klok van 10. Weer de hoogste tijd voor Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen, Kordaier. Ja, en goedemorgen. Ja. We zitten er weer. We zitten er weer. In ieder en, geval voor wie uh, eigenlijk? Ik ben jij, niet voor wie. Jij geval. bent voor uh, Ben Zonneveld. Ben Zonneveld. Ja, ja, Ben die heeft het heel druk met allerlei organisatorische zaken. Ja, dus raar is dat. Die hebben <laughs> ja, het altijd druk. Ja, Ben heeft het altijd druk. Ja, goedemorgens antwoord. Fijn dat u weer naar ons luistert. We hebben vanochtend, denken we een, een heleboel interessante onderwerpen. Maar als u er zelf bij wil zijn, kom dan even kijken, even radio kijken. Dan ziet u uh, Yvonne Roosendaal koffie schenken. Uh, en ze schenkt ook eigenlijk voor, voor u een uh, kopje koffie in. U ziet de regie uh, en techniek in handen van uh, Roy Haldeman. Dus kom even kijken en anders blijft u lekker thuis luisteren. Ja, en wat hebben wij vandaag op het programma? We hebben zometeen pastoor Duivens. Die gaat iets vertellen over zijn aangekondigde vertrek. Dat hij weggaat, dat weten we. Maar misschien ook waarom hij weggaat, is daar een reden voor. Vervolgens hebben we dan uh, rond de vijf minuten voor half elf staat hier. Anke Jouwsta, die gaat iets vertellen over de genootschapsavond van 4 november. Want het is weer zover. De klink is uit en uh, we hebben daar vervolgens weer uh, een hele leuke avond. Ja, en dan als laatste item, zo in het eerste uur, gaan we praten met Ferhat Ai uh, over een, de stichting Haarwensen. Wat dat precies inhoudt en is, uh, zullen we er gaan vragen. Dan hebben we een, uh, een korte pauze met de reclame en dergelijke. En daarna gaan we het, uh, zoals gebruikelijk, zo uh, rond de klok van tien over elf het uh, politieke item uh, behandelen. Dat is in dit geval is dat uh, het nieuws dat de hoorcommissie over de Louis-Davidskaree uh, uit elkaar is. Uh, men heeft uh, gezegd er uh, niet meer aan deel te nemen. We gaan uh, horen waarom van Michel Demmers en uh, Nico Stammes. Dat is ook het moment, Cor, dat, uh, dat je helaas even moet verdwijnen. Ja, helaas uh, doe ik dan even een klein stapje terug. We ja. zien mijn uh, politieke betrokkenheid bij uh, Gemeente Belangen Zandvoort. Ja, als uh, buitengewoon uh, raadslid uh, ja. ben je betrokken. En dat uh, zou niet zuiver zijn als jij uh, dan dat interview aan je ja. eigen fractieleider de te zou gaan afnemen dus ja helaas dan moet je eventjes uh, opschuiven. Na dat uh, politieke uh, item uh, gaan we praten met uh, Ted Blesgraaf van uh, bibliotheek De Duinland want daar wordt behoorlijk ingekapt in het budget. Uh, het serviceniveau zal waarschijnlijk omlaag gaan, minder uren open en dergelijke. Nou ja, we zullen horen wat voor uh, consequenties dat heeft. Daar zit ook nog iets anders aan vast, Cor. We uh, zijn op het ogenblik behoorlijk bezig met projecten voor scholen, met, met boeken en dergelijke. De vraag is of, uh, of dat misschien ook wel gevaar loopt. Ja, als je dan het hebt over dat soort projecten. Misschien dat het een goed idee is dat we al die kinderen gewoon een iPad geven. Dan kunnen ja. ze dan op een iPad kunnen ze al die boeken lezen. Ja, dat zou ik ook zeggen. Als ik lid was van de BIEP, ik download gewoon een, een boek op mijn uh, iPad of op mijn e-book. Ja, als... En uh, dan kan ik het ook lekker lezen. Hoef ik niet naar de BIEP toe. Nee, en je kunt uh, op zo'n iPad kun uh, je tegenwoordig 10.000 boeken hebben. dus ja, uh, man, uh, kijk eens aan, Daar kun je een hoop voor lenen. In ja. Feite. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, ja. Goed, en we sluiten de ochtend uh, af met een telefonisch interview van uh, Manuel den Hollander. En dat gaat dan uh, over het uitdraaien van alle lichtjes. Ja, de nacht voor de nacht hebben we begrepen. Dat het uh, in de nacht moet het ook donker zijn. En uh, dan komt er een moment dat uh, uh, ja, de, de restaurants bij kaarslicht die diners gaan serveren. Ja. Dus dat is ja. wel heel leuk. Ja. En uh, met die uh, manier wordt het toch wat meer onder de aandacht uh, gebracht. Ja. Dat donker in de nacht dat moet dan ook donker zijn. En waarom en het hoe en het wat... Dat gaat manuel dan Dat vertellen. Dat gaan we dan horen. Cor, heb jij uh, nou, je, hebt ongetwijfeld het grote nieuws uh, gevolgd bij uh, Telegraaf, SBS, Zandvoortse krant, Radio, Noord-Holland. Ja, ja, zeker. Van ik, Victor ik, Bol. Uh, ja, Victor die uh, was net uh, koud een, een nacht terug en toen stond hij bij mij op de stoep. En toen uh, had hij dus een, een, een, een iets bijzonders meegemaakt. Ja. Ja. Een, een ongecontroleerde daling van de luchtballon. Ja, ja, ik zag de filmpjes. Ik e dacht van, hé, wat gebeurt hier? ja ja en Dus dat Victor uh, zat in die mond. ja Nou ja, hij is behalve met wat lichamelijke problemen, kneuzingen, blauwe plekken, ook natuurlijk, uh, even geestelijk even aangeslagen. Want dat gaat ja. je niet in je koude kleren. Zie. Nee, want als je dan uh, gaat kijken op, uh, op internet hoeveel ballonnen er dan niet neerstorten in, dat, uh, in dat Egypte, ja. Ja. Dan, uh, dan is dat zo'n beetje iedere week wel één of twee. Hij ja, heeft ja, ja. ongecontroleerd. En uh, Victor dacht dat hij te weinig gas mee had genomen om te branden. Ja. ja. Dus, uh, nou ja. Dus, nou Victor, blijf lekker aan de grond en uh, koop gewoon uh, wat luchtballonnetjes, het is veel leuker. Wij bieden je de 99 aan, Nee, na nooit, nooit, Nou, we horen nog helemaal niks, niks, nooit, horen. <laughs> we gaan eens even kijken wat we nooit, kunnen doen. Ja, we hebben op dit moment uh, ook niet de mogelijkheid om even mee te luisteren met de koptelefoon. Misschien dat uh, donderdag ja. kan doen. Dus Nena. Aangeschoven is de Heer Duyves, pastor in de Agatha-parochie in Zandvoort en die heeft zijn afscheid aangekondigd. Maar voor we daarover gaan praten, als niet-katholiek, wat is nou het verschil tussen een pastor en een pastoor? Uh, goedemorgen allereerst. Goedemorgen, ja. Uh, ja pastoor en pastoren. Uh, nou, ik ben geloof ik zelf, heb ik me nooit pastoor gevoeld. Dat, is, dat zegt al iets, Pastoor heeft ook iets van een gevoel. Uh, toen ik hier kwam uh, in 1988 was er pastoor Kaandorp ja. uh, en de pastoor dat was zeg maar, de, het hoofd van een parochie uh, en je had de pastoor en je had de kapelaan of er waren er nog meer dus uh, was het hoofd van een team de voorzitter van, uh, van het spul zal ik maar zeggen. De pastoor is meer een algemene term uh, je hebt de ziekenhuispastoor, je hebt een gevangenispastor, uh, je hebt een uh, pastoor dus ook die in een parochie werkt, maar pastoor dat is een algemene term voor iemand die pastoraal werk doet. Uh, en dat heeft er ook mee te maken dat uh, ja, de, de, de verhoudingen van iemand is de baas, is de pastoor, nou is die eindelijk pastoor, was het vroeger al ja, een ja. beetje, als je vijftig was en je was nog geen pastoor, nou ja, dan was je toch eigenlijk wel, ja. <laughs> je was niet zo best met je carrière, zal ik maar zeggen. Maar nu werken we veel meer in, uh, in, in teamverband, het is niet zo uitgesproken, de pastoor. Dus voor mij zit er, was er een beetje een luchtje aan komen zitten, de pastoor, nou, ja. Ja, dat heeft niets met de opleiding of, of, of nee. inhoudelijk het werk nee, te maken? Nee, nee, nee. nee formeel is, is, de, is de titel pastoor en nog wel als de voorzitter van de parochie. Ja. Ja. Dus, uh, het is een, nee, een kwestie titel. van verantwoordelijkheid. Ja, ja, maar die verantwoordelijkheid is nu meer uh, gedeeld. Dan komt er nog een vraag bij mij op. Wat is dan het verschil tussen een pastoor en een dominee? Want dat weet ik ook niet. <laughs> een pastoor uh, die is verbonden aan de katholieke kerk, een rooms-katholieke kerk. En uh, een dominee is... Uh, ...is een voorganger in de protestantse kerk. Ah, kijk, het is het... Uh, <laughs> ja. ja, vroeger ja. had je dan nog gereformeerd nee, en hervormd... Wij bedoelen even wijs en eh, pastelduifers. Ja, ja, ja. Oh. ja. Maar de werkzaamheden zullen ongeveer hetzelfde zijn. Het herderlijk parlement. werk. Ja ja, ja, ja, ja, vast. Ja, ja dat zal niet... Goed. Nou, u heeft aangekondigd dat u gaat uh, vertrekken en uh, dat heeft u uh, binnen de kerk minus, uh, in, in uh, een brief gedaan. Uh, zou u dat nog willen toelichten? Uh, wat een beweegreden. Ja, ja. afgelopen zondag heb ik dus een uh, uh, aankondiging gedaan dat ik, zal ik het noemen, op termijn zal, uh, zal vertrekken. Uh, ja, de, de reden is eigenlijk niet anders dan. Uh, ja, ik word 70, daar ben ik ook mee begonnen, met dat te zeggen. 70 jaar. Nou ja, ik denk dus dat, dat is. Dat zien we niet aan uh, Nee, nee, nee, nee, <laughs> nee. Dat is erg aardig voor <laughs> je ja, <van me>, natuurlijk, <laughs> maar ik ben ja, het wel. De... <laughs> ja, dank je wel hoor. <laughs> Ik ben het natuurlijk wel. En uh, nou ja, dat is toch ook een mooi moment om te zeggen, nu is het, uh, is het mooi geweest. Uh, ook letterlijk denk ik uh, mooi ja. geweest. Het, uh, is, uh, het is leuk, in de kerk hebben ze daar altijd aparte termen voor. U gaat met emeritaat. Emeritaat, ja. Ja, ja. ja vind ik ook wel een hele deftige titel. Ja. Ja. Ja. Nou ja, ik ben dus gewoon gepensioneerd. Dat, dat betekent het woord emeritus. Ja. Ja, het is namelijk vroeg natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat mensen die in een uh, zaak of in een bedrijf werken zeggen, god, uh, een paar maanden voor tijd, dan kondig ik dat aan en dan vertrek ik. Dat is natuurlijk ook wel een verschil met vroeger toen een pastoor of een pastor uh, wegging. Dan kreeg hij uh, een brief in de bus van het bisdom uit... Uh, nou, je krijgt anderhalve weken om je spullen in te pakken en dan word je ergens anders benoemd. Nou, ja, die tijd is gelukkig wel voorbij, Dat is, uh, daar praat ik wel over. Zo is mijn eerste benoeming nog gegaan, Dat ik dus niet wist waar ik terecht zou komen en dan gewoon een plaats aangewezen kreeg en daar ging je dan naartoe. Uh, ja, er is, er, er is natuurlijk zoveel veranderd in de loop van de jaren. En je vertrek heeft ook zoveel te maken met uh, ja, de organisatie binnen de progrie, met je collega's. Uh, we werken ook steeds meer, uh, niet alleen binnen de eigen progrie, maar ook binnen een uh, regio. Uh, dus uh, dat heeft veel consequenties als iemand weggaat. Ja. En dus, ja, is er ook een tijd om daarop uh, vooruit uh, te denken en... Maar dan ben je nu, uh, mag ik je zeggen? Ja, graag. 70. Ja, 1 januari. Dan is het niet zo dat je in een gat gaat vallen, dat je niks meer te doen hebt? Of zijn er nog allerlei hobby's nee dat, denk, nee, dat denk ik niet. Nee, nee ik heb ook gezegd, het is, het is ook niet dat ik helemaal weg zal gaan. Ik, ik ben tenslotte ook nog uh, ergens graag prochiaan, zou ik maar zeggen. Dus ik wil ook graag voor mezelf een soort kerkelijk onderdak uh, houden. En, nou, of dat nou per se hier is, maar ik wil toch niet wel een beetje in de buurt van, uh, van Haarlem in of rond Haarlem blijven wonen en verbonden blijven ook met deze prochtie. Zandvoort en trouwens ook met uh, de prochie in uh, Adenhout, waar je dus ook werk in De Antonius en Paulus de, Paulus, de Paulus progie, uh, rond de kerk in de in Spanglaan. En nou ja, vanuit mijn werk kan ik natuurlijk uh, ja, best nog heel veel dingen doen, uh, ja, dat maar is... daar wil ik niet, niet mezelf niet op vastleggen en ook het bestuur niet op vastleggen. Uh, misschien zijn er wel mensen die zeggen, hé, he, eindelijk uh, <laughs> kunnen we het nu eens anders doen, dan <laughs> is die weg en roept een vertrek ook weer ja, andere mogelijkheden op en misschien weer andere mensen ja. die, uh, die er actief worden. Dus, nog even terugkijkend, u, uh, u heeft meegemaakt, uh, behalve persoonlijke tropenjaren, maar goed, uh, ook inhoudelijk in uw werk, u heeft toch al het een en ander meegemaakt, u heeft toch de teruggang in kerkbezoek uh, gezien. Uh, hoe is dat in Zandvoort, in, in de brede is dat ja, zo? Is dat ja, in Zandvoort ja, ook ja, zo? Ja. Nou, dat is natuurlijk een verschijnsel dat inderdaad landelijk en op veel treinen wel aan de gang is, ja. Ja. Ja, ja. Nee, dat zien we ook hier wel. Dus er is zeker wel een verschil tussen toen ik hier kwam en zoals het nu is. Ja. Nou, maar ja, het is toch wat anders dan... dan uh, iemand zei tegen Belaas... Nou zijn die kerken nou intussen nog niet leeg. En je hoort Asma praten over... de kerken zijn leeg, de kerken lopen leeg. Dat valt natuurlijk wel mee. Als je ja. zondag zou komen, dan is er echt nog wel wat te zien. Ja, uh, maar u heeft die veranderingen gezien. Ik kom nog uit een jeugd. Ja. Waar als niet-katholieke jongen... Je niet met een katholiek meisje kon omgaan. Want pa en ma verboden dat. Ja, ja, ja. Dat was dan wel heel streng. Ja. Uh, en nu hebben we e e ecumenische dienst. We hebben tc-diensten en dergelijke. Ja. Ik geef niet welk kerkgebouw het is, of het nou uh, protestant of katholiek is. Uh, al die veranderingen heeft u meegemaakt. Ja, zeker. En, en, en ja. sociaal en, en, en veranderingen vooral. Ja. Ja. Hoe, hoe is dat gegaan? Is dat heel geleidelijk gegaan? Is, of is dat vanuit de kerk toch wel duidelijk aangestuurd? Nou, dit is vooral denk ik een heel maatschappelijk gegeven. Ik bedoel, heel Nederland is natuurlijk. Denk uh, alleen maar aan, aan de. No uh -huh. Ja, uh, hoe noem je dat? Je hebt niet meer de, de ene partij die, die, waar vanuit alles geregeld wordt. Ja. Als je vroeger, en dan praat ik zo over de jaren 50, uh, hoe, je, hoe je betrokken was bij de kerk, dat was inderdaad vanaf de wieg tot het graf. Je werd ja. al uh, ja. Ja, op, de, op de katholieke school. Er was maar één keuze mogelijk, zal ik maar zeggen. Ja. En je ging naar de katholieke jeugdvereniging, je ging naar de katholieke dansschool uh, ja. en uh, er was zelfs een katholieke woningbouwvereniging. En, die ja. zeggen wel eens dat was een soort theemuts model was. Van van heel je leven zat onder, onder, onder die theemuts en, en werd je daarin in gekoesterd en gepemperd. Maar ja, die, die maatschappij is natuurlijk helemaal open komen te liggen. En dat is een verschijnsel. Uh denk ik, wereldwijd. Uh, uh, en dat is zo rond de jaren zestig uh, vooral naar boven gekomen. Ja. En dat is natuurlijk ook in de kerk heeft zich dat uh, afgespeeld. Ja. Heeft u dat als prettig ervaren? Ja. Die openheid? Ja, ik heb, ik heb alle, allebei, om, ja, daarvoor ben ik dan toch 70, dat ik die oude tijd toch ja. nog wel een beetje meegemaakt. Ja, ja. Ook in mijn opleiding. Hè, ik ben zelfs nog op een, uh, op een klein seminarie geweest. Nou, die die bestaan helemaal niet meer. Op Hagenveld, ja. ja. ja dus al intern als klein nou ja, daar heb ik die, die, die, die, uh, die, die verandering al meegemaakt. Ja. Uh, het, het is nu ondenkbaar en ook niet wenselijk, denk ik, dat je nu als 12-jarige uh, priester zou willen worden. Ja. Uh, dat was toen. Ja. En uh, ja, we gingen, uh, als je naar Haag wel terugkijkt, toen ik uh, daar kwam, het was 19. Uh, Wanneer was het? In 1954. Toen waren we daar met, met vier, vijf eerste klassen. Ja. <laughs> ja. Op de Hagenveld, ja. Maar het was uh, eigenlijk... Allemaal oh, aanstormend talent. Uh, middel, ja, <laughs> aanstormend talent. Nou, dus uh, het is uh, goed gegaan met heel veel... Maar het was natuurlijk ook een soort middelbare school intern voor heel veel ja. jongens uit, uit Noord-Holland voor wie er alles geen mogelijkheid was om uh, überhaupt uh, een middelbaar onderwijs te doen. Uh, Hageveld klinkt zo bekend, is dat hier in de buurt? Hageveld is een heemsteady, ja. is nog steeds ja, ja, een, uh, ja, de ja, naam een hele goede, zijn, uh, een goede school, uh, okay. ja, maar niet meer intern. Dus u heeft altijd in deze buurt uh, opleiding gedaan. Uh, opleiding hier gedaan, ja. Later de dus de theologische opleiding was in Barmond. En dat was heette dan zogenaamd de grootste Warmont, bij Leiden. Ja. Altijd deze regio. En ik ben begonnen in uh, Amsterdam-Noord. Dat ja. was mijn eerste, eerste periode als kapelaan heette dat ja. toen nog. Ja. Vijf jaar daar ben ik begonnen in een nieuwbouwwijk... Ja. En later is schalkwerk, dus wel uh, ook in deze buurt, ja, 17 jaar is schalkwerk. Ja, ja, ja. ja, we kennen al die termen uit het dagboek van de Herdeson. Dan <laughs> van van al, uh, ja. ja. ja. de kerk. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. ja, daar kunnen we iets voor voorstellen ja, uh, hoe ja, dat, ja. dat was. Uh, goed, u heeft die veranderingen nu meegemaakt. Uh, heeft de parochie in Zandvoort nu een, een model waar u zich uh, goed in kan vinden? U zegt dat laat ik. Ik laat iets achter wat, wat werkt en bruikbaar is. Nou ja, ja, ja. Nou, ik denk dat ze in, in, in Zandvoort kunnen zeggen, en, en onze regio trouwens ook, dat ze daar een, een open parochie in zijn. Mm -hmm. Ja, u weet misschien ook er is in de kerk natuurlijk ook nog wat aan het veranderen. Er is ook ja. een soort, uh, ja, ik zou maar zeggen een verrechtsing aan de gang hier en daar. En het, ja. Daar zijn we natuurlijk allemaal niet blij mee. Nou ja, we je proberen kan... sowieso die golfbeweging. Ja, ja, echt, echt een, een, een open kerk te zijn. Waarbij ja. dus Nederland dan altijd een beetje de dissident is ten opzichte van Rome. Maar goed, het is uh, een tweede. Ja ja, ja, ja. ja Maar ja, de beweging in Rome zelf. Hè. Die, die, die. En in Italië, dat is natuurlijk ook vooral ja ja, dus. ja, ja, Daar heeft u nooit wat van gemerkt, vanuit het bisdom in, in de vorm van opdrachten en, en, en dergelijke? Uh, daar hebben we natuurlijk wel eens wat van gemerkt. Ja, de, uh, kijk, een bischop heeft denk ik nog weer een ander belang. Die wil natuurlijk zo graag mogelijk dat overal ja, de, de echte katholieke identiteit weer een beetje naar boven komt. En ja, wij stellen er altijd tegenover, dat je, stel in Zandvoort, daar ben je natuurlijk een hele open gemeente wat daar in het jaar allemaal ja. passeert gasten en binnenlanders en buitenlanders en we zijn natuurlijk een hele merkwaardige plek, plaats we ja. liggen ook een beetje geïsoleerd van alles dus hier zijn weer andere dingen mogelijk en merk je dat ook het kerkbezoek overigens, dat ook gasten uit Zandvoort uh, zondags naar de kerk komen. die zijn er ook wel, ja zeker ja, ja. niet meer die grote getalen als vroeger, ja. toen speciaal zelfs een Duitse pastor hier gedetacheerd oh, was ja? geloof ik, ja. ja, ja, ja voor ja. mijn tijd ja, klopt. maar ja, toen waren er ook uh, iedereen hier in Zandvoort had natuurlijk ook gasten. En had, had ja, pensions En, en, en daar waren ze, ja, ja. Mensen woonden hier uh, al een hele periode. Nog uh, even een vraagje als, als aansluiting af, Afsluiting eigenlijk, ja, want we zijn een beetje aan de tijd aan het komen. Als je nu straks uh, gepensioneerd bent. Dan gaat u natuurlijk even genieten van de vrije tijd, neem ik aan. Maar dan komt u dus in de categorie... Um, interessant voor het programma ZFM oud zandvoort Zou die nog een keertje een uurtje erover willen komen praten een keer? Uh, ja, alvast. Ja, is ja, het is pas volgend jaar een keer hoor. Maar, ja, ja, ja ja. Want ja, dat is natuurlijk ja. best wel leuk om daar nog eens op terug te blikken op, dat, uh, op de hele geschiedenis van de van die katholieke kerk. Ja, ja, ja. En dat moet je ja, natuurlijk niet meteen ja. doen als je de dag daarna uh, gepensioneerd bent. Nee, nee, nee. Maar als je een half jaartje even hebt genieten. Ja, uh, jij hebt alles is bezonken. En, en, uh, ja, ja, ja. Ja. Nee, heel graag. Zeker. Nou, dan, uh, okay. dan denk ik dat we dat uh, zeker gaan doen. Ja, we moeten Omwille van de tijd moeten uh, ja, het gesprek afgroeten. Nou ja, we weten wat u gaat doen. Uh, en uh, zo volgend jaar juni is het zo'n beetje echt gebeurd. Maar u blijft dan toch nog actief binnen de parochie in misschien een andere rol. Ja. En dat begrijp ik uit uw woorden. Zo zal het zijn. Dan. Oké. Okay. Dank u voor de komst. Dank, Dank, Dank u dat u even willen toelichten. En, nou uh, ja... Uh, vooral veel plezier straks uh, dank je wel uh, ja en jullie nog een heel mooi programma gedaan. Ja, dank je u. U. en we kunnen toch niet nalaten nou, u even te klagen doe het cornelis vreeswijk de nozen en ah. <laughs> niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon het droevige verhaal van de nozen de van de no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 Vraag de nom er maar eens naar Ja wij zijn heel flexibel, Cor. We zijn heel flexibel. Ineens hebben we Lana lemons hier we achter nu. Die het gewoon, gewoon even tussendoor geschroven. Ja. ja, nou, bij mij staat die al een keer in maar hoor. Maar er was een foutje gemaakt bij jullie. dus Vandaar. Maar, nee, niet. Dat geeft helemaal nee. niet. Dat is juist heel leuk. Want uh, waar ga je het over hebben? Je gaat het volgens mij over de 50-plus-dag. Klopt. Nationale 50-plus-dag. En de neem je niet voor en doe van alles week die er achteraan komt. Of eigenlijk de 50-plus-dag valt in die week. Van 5 tot en met 12 november. Dus volgende week. Zaterdag uh, is de aftrap met de nationale 50 plus dag... Die hebben we vorig jaar ook al georganiseerd. Dit wordt de tweede keer. Maar de weken achteraan, ja, die is nieuw. Ja, die is nieuw. En het leuke is ook dat die nationale 50PLUS-dag... Het was vorig jaar niet, volgens mij, de nationale 50PLUS-dag. Ja, 50 wel. Plus. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ik heb een schoonmaken bij Patrick Berg ook. Ja, dat kan kloppen. Ja, ja. ja, dat hadden we vorig jaar het programma staan. Ja, jij valt natuurlijk niet doelgroep, hè, 50 plus hè? Ja, ja, ja. Ja, want ik ja, dacht maar niet niet. Doe van alles, neem je niets voor. Uh, dan moet je niet werken, natuurlijk. Nou, dat is niet helemaal waar, sowieso. De 50PLUS- op een zaterdag er valt nog een zondag en een zaterdag in uh, er zijn ook een aantal dingen die zijn s'avonds maar ja er zijn natuurlijk inderdaad een aantal dingen zoals op woensdag op de bouwwoensdag woensdag hebben we een helikoptervlucht en uh, ja ik heb wel een hoop mensen gehoord die in ieder geval een uurtje even vrij nemen om dat uh, mee te kunnen maken ja dat uh, ik lastig dat was dat is niet zo duur ook nee dat uh, ja ik dat de het zal voor heel veel mensen veel geld zijn, maar ja, ja. voor een helikoptervlucht, nee. uh, 45 euro is, is niet duur voor een helikoptervlucht. Okay. Wat wil je over het programma kwijt? Nou ja, ik, ik wil... Uh... In ieder geval alle mensen in Zandvoort vertellen dat er heel veel te doen is. Uh, met de kick-off dan uh, op zaterdag 5 november met de nationale 50 plusdag dag. Daarin uh, hopen we dat zoveel mogelijk mensen richting VV Zandvoort komen om daar een, uh, een gratis goodiebag op te halen. De eerste 500 mensen, maar die hebben zich wel aan moeten melden. Uh, krijgen ons nog een foutje voor gratis koffie met appelgebak. Nou, die eerste 500 hebben zich ook aangemeld. Je weet natuurlijk nooit of iedereen uh, het komt ophalen. We hebben ook gezegd voor een bepaalde tijd. Want na die tijd kunnen mensen alsnog misschien dan in aanmerking komen. Maar ik ga er vanuit dat dat wel wordt opgehaald. Um, en er is gewoon een heel programma op die zaterdag al. Met heel veel activiteiten waarvan heel veel gratis. Er rijdt een treintje door Zandvoort ook naar de activiteiten toe. Maar ook de rit zelf is gewoon uh, heel erg leuk om, uh, om eventjes uh, mee te maken. Um, ja, en op die zaterdag hebben we, hebben we om te beginnen we hebben een basiscursus social media. Maar ook uh, authentiek freak maken hier bij Houten Hoogham waar we nu zijn, uh, is de hele dag een uh, Amsterdamse waterleidingduinen expositie. De eerste uh, attributen zijn al uh, gearriveerd en hier is ook de hele dag een gids van de, uh, de waterleidingduinen om dingen daarover te vertellen. Ja, zo zijn er Alleen al op die eerste zaterdag ontzettend veel activiteiten. Ja. Uh, dat duurt van 5 tot 12 november. Ja, het klopt, want uh, nou, de 50+ plus dag, de nationale 50+ plus dag, is dan op zaterdag 5 november. Ja. Dan hebben we de zinderende zondag, dat is 6 november, met uh, ook uh, een aantal activiteiten, onder andere iFlirting, flirting uh, daten zonder te praten uh, bij uh, de Haven Zandvoort. Uh, nou, dat gaat wel heel erg goed. We hebben namelijk dat uh, samen met een datingbureau, uh, een vrij groot datingbureau, uh, ingezet. Ja. Dus dat is ook ja, het is wel leuk om te zien dat er ook echt wel aanmeldingen daarvoor binnenstromen. En uh, s'avonds is er bij de Chin Chin een Back to the Sixties party. En zo zijn er zijn nog meer andere uh, activiteiten op, op die dag. Dan gaan we naar de mooie maandag. Met uh, bijvoorbeeld uh, bij uh, uh, Moerenburg krijg je een uh, make-over, kan je een make-over okay. krijgen ja, van Hanna Tuwana Kota. Zij is uh, Nederlands beste fichagiste. Zij de prijs daarvoor gewonnen. Um, op, dan hebben we Doe Dinsdag met ja, best wel veel uh, activiteiten. Het, het idee van Doe Dindag, Dinsdag is eigenlijk uh, een kijkje in de keuken bij een ondernemer. Zo kan je bij uh, Chocoladehuis Willems uh, langs gaan om te kijken hoe die chocola maakt. Um, maar u kan ook bijvoorbeeld naar het, naar het uh, circuit. Naar, tenminste naar slotenmakers voor een uh, gratis antislip, minicursus. Nou, uh, speluitleg bij Holland Casino. Er zijn heel veel de Doe Dinsdag ja. Een liqueurproeverij uh, bij Café Kopertje. En het grappig is, er zijn dus ook heel veel dingen die ik nu noem die ook s'avonds zijn. Dus ja. dan kan je ja. ook gewoon na je werk, na werk daar naartoe. Ja. ja. liqueurproeverij, dat lijkt me wel wat. <laughs> nou, uh, mij ook uh, kan ik je vertellen. <laughs> en uh, ik heb begrepen van Maaike dat... Uh, dat als je geen 50 bent en er is plek, dat het ook best kan. Dus ik heb me al uh, ah, in ieder geval uh, aangemeld uh, ja. samen met mijn moeder. Dan gaan we naar de Wauw Woensdag. En daarvan is eigenlijk uh, het idee uh, altijd al willen doen, maar nooit gedaan. Nou, ja, Nou Dan staat er bijvoorbeeld uh, scuba diving op. Hebben we hebben natuurlijk een prachtige duikschool nu uh, ja, op de boulevard. Ja, ja. ja, die is echt prachtig. En normaal kost een uh, introductiedijk, ik, uh, ik geloof, uh, bijna 50 euro en nu voor 25 euro kan je dus, uh, uh, je bent echt twee uur daarmee uh, bij bezig, dus dat is echt heel erg uh, aantrekkelijk. Maar ook zoals ik net zei, de helikoptervlucht, nou dat is toch wel onze knaller van de week. We, uh, uh, ja, we zijn ook wel echt trots op dat we dat hebben binnen kunnen halen. We hebben ik het denk dat ik stiekem een HD-camera ga vastmaken, die helikopter ja, ja, nou ja, precies. We hebben ook bij die helikoptervlucht gezegd van uh, het is ook leuk om te doen met je, met je zoon of... Uh, dochter of met je kleinkind. We hebben daar niet uh, gezegd, je moet 50 zijn, sterker nog. Ja. Dan zou ik mezelf in de vingers zijn. want ik ga zeker ook een helikoptervlucht uh, voor dat bedrag vind ik het zeker de moeite waard. En ik vind ook, ik heb het één keer eerder in Australië gedaan, toen vond ik het al prachtig, maar ja, de kans om even uh, eventjes over mijn eigen dorp uit te kijken, ja, dat, uh, die wil ik, uh, ja. wil ik niet uh, missen. Dan gaan we naar de retro donderdag. Uh, nou ja, retro, hè? dus... Uh, we hebben in Zandvoort op het Raadhuisplein dan... Ja, de, de jeeps staan van wat we normaal ook wel kennen als keep them rolling, dus de, de oude ja. legervoertuigen. De zandvoortse afdeling. De Zand, ja, ja, ja, ja, precies, de zandvoortse afdeling. Maar nou, dat, dat is gewoon leuk om naar te kijken. Er is de hele dag reuring. We hebben ook een bunkerwandeling, sloppieswandeling, dus echt ja, toch een beetje het toen terughalen. <tieft> S'avonds hebben we de shopping dinner night. Dat is natuurlijk niet meteen retro, maar uh, de Organisatie van Shopping Dinner Night die was aan het kijken naar een datum Ik wil dat eerst in een andere, hele andere week doen toen hebben wij gevraagd van nou gooi dat in onze week dan hebben we gewoon weer een versterkt programma en om toch nog een retro dingetje te geven is er ook nog een voorstelling van uh, de babbelwagen over Oud-Zandvoort uh, in, in het stukje Haltestraat die avond en uh, waarschijnlijk gaat het over Haltestraat uh, toen en nu dus uh, nou ja, toch uh, een stukje retro terug te halen dan gaan we naar de fitte vrijdag Fitte vrijdag, zeg het al, uh, uh, alles met uh, fit te maken, uh, um, een keep fit workshop, maar ook leren golven, uh, een, uh, een prachtige, of een lekkere behandeling uh, uh, voor, voor de handen en voor de rug. Uh, Slender You kan je naartoe om te kijken hoe dat nou uh, ja, hoe je dat kan ervaren er komt uh, op het Ratersplein een hoorbus te staan, dus daar kan je een gratis hoortest doen, dus ja, alles om uh, keep them fit uh, uh, of uh, de fitte vrijdag eigenlijk uh, kracht te geven en dan komen we alweer op de laatste dag en dat is sneller zaterdag, nou ja, snel uh, dat, uh, dat klinkt eigenlijk uh, vrij uh, vanzelfsprekend het circuit ja, maar het probleem was wel dat het circuit helaas een heel veel programma had die dag dus we hebben het allemaal een beetje naar het dorp gehaald dat de anti-slip cursus is er dan ook die dag maar je kan bijvoorbeeld ferrari rijden uh, vanaf proposition kan je daar opgeven en dan uh, betaal je daar wel natuurlijk een bedrag voor kan je en ferrari rijden en je krijgt er nog een luchtje van ferrari bij uh, maar er is ook een promo van elektrisch vervoer die hebben we overigens ook van een andere aanbieder van onze zandvoortse ondernemer Beter Mobiel van art kef op zaterdag 5 november ja en dat is ontzettend leuk want uh, uh, hij heeft een wedstrijdelement aan toegevoegd. En uh, onder andere een, uh, een parcours uh, met een scootmobiel. En uh, Gert Tone gaat de tijd zetten, onze wethouder. En uh, eigenlijk is, uh, is de opdracht uh, versla de wethouder. En daar is dan de hele dag een, uh, een parcours met een wedstrijdelement. En ja, ik, ik denk echt dat er genoeg te doen is voor ieder wat wils. En uh, ja, ik hoop dat we niet alleen een leuke dag, maar een hele leuke week gaan ja. hebben gezien de tijd moeten we het hier ongeveer bij laten. Je hebt er een heleboel opgenoemd, maar ja. ik zie uh, in het middenkatern of middenblad van de Zandvoortse krant, dat ja. is de Zandvoortse krant van, van deze week. Van afgelopen donderdag, ja. ja. Daar staan al die activiteiten genoemd. He? Ja, en, en uh, voor meer details je... kan je dan even beter naar de website www.nationale50plusdag.nl gaan of gewoon naar de website van VV Zandvoort. En daar staat ook het programma, maar met prijzen erbij als het geld kost en, en locaties en tijden. Oh. Ook. Want uh, het was te veel informatie, zelfs voor een dubbele pagina. Goed. Nou, compliment voor de hele organisatie, wat jullie allemaal bij elkaar hebben gekregen. Want dat is natuurlijk uh, niet binnen een week geregeld. Nee, zeker niet. Maar ook met dank aan de ondernemers, want daar zijn ja. we absoluut afhankelijk van. En ik, ik hoop dat de ondernemers die dit jaar eigenlijk nog niet hebben meegedaan, volgend jaar, of door dit uh, worden aangestoken, dat we volgend jaar een dubbel uh, zo vol programma dat hebben. Je niet twee, maar vier pagina's. Nou ja, precies. Nou, in ieder geval hartstikke bedankt. Bedankt voor het toelichten van deze 50-plusdag, de nationale 50-plusdag. Zaterdag 5 november begint het. Ja. En uh, ja, voor informatie, de ouderen zullen niet altijd in staat zijn om op internet uh, nee, te kijken. Okay, maar altijd even wel ons langskomen of bellen of geen probleem. Nou, noem even het telefoonnummer dan nog maar. Het is 023 57 179 47. Nou, in ieder geval, dankjewel voor je komst. En uh, nou, we hopen natuurlijk dat het heel druk wordt. En uh, het zonnetje, ik denk dat het wel mij gaat spelen. Ik hoop uh, het. Lekker mooi weer. zou uh, mooi zijn. Hadden we vorig jaar niet. En toen was het zelfs al leuk. Dus. Ja. ja, dat was heel leuk. Oké, okay, bedankt. Bij. Ah, oh, stinkers. Het <laughs> brandweer komt even langs. Het <laughs> brandweer komt even willen herrie maken. Zonder <laughs> ladder, ja. Het draaier is ook een draaier, hè? Die, daar zit je neef zo. Ja, mijn neef zit ook een de ja. <laughs> ja, Nee, die toeterde er zelf. Oké, wij gaan even een uitstapje maken naar Afrika. Toto! There's only whispers of some quiet conversation She's coming in from heavy fights The moonlit wings reflect the stars that fight between salvation I stopped an old man along the way Hoping to find some old forgotten words Or ancient melodies Turn to me as if to say hey boy. We spreken Toto even af. We gaan niet naar Afrika, maar we gaan terug naar Hotel Hoogland waar we zitten met het programma. Goedemorgen, Zandvoort. Um, aan tafel is aangeschoven, als ik het goed uitspreek, Ferhat Ay. Ja, dat klopt. Welkom bij het uh, programma. Uh, je hebt kapsalon haar aan de Grote Krocht ja. en jij hebt daar iets bijzonders. Ja. <laughs> Zou je even kunnen toelichten wat voor bijzonder jij uh, bent gestart? Ik, um, een paar weken geleden kwam er een dame bij mij in de salon en uh, nou, ik denk inmiddels al anderhalf maand geleden ongeveer, kwam er een dame uh, van Stichting Haarwensen, uh, die legde mij uit uh, wat zij uh, precies doen. Uh, en of ik dus uh, uh, graag samen wilde werken met hun en of ik een, uh, een punt zou willen zijn om haar in te zamelen voor uh, patiëntjes, kankerpatiënten, maar ook andere ziektes, uh, waardoor kinderen hun haar verliezen en hun pruik nodig hebben. Toen heb ik gezegd ja, dat uh, doe ik graag en, uh, en daar zijn we nu sinds uh, vier weken mee bezig bij mij in de salon. Dus als ik het goed begrijp, uh, het haar wat jij dan uh, afknipt ja. wordt bewaard ja. en daar worden pruiken van gemaakt. Ja, niet, niet alle lengtes. Ik zal het heel kort uitleggen. Haarwensen uh, de stichting Haarwensen die zet ze dus in voor kinderen die eigenlijk geen pruik kunnen betalen. Want meeste verzekeringen vergoeden oh, dus een bepaald uh, bedrag. Ja. En daar kunnen ze dus alleen maar synthetisch haar krijgen. Ja. Synthetisch haar is niet heel fijn op het uit, nee. Want het is toch uh, geen menselijk haar. Zie het dus je ook is ook niet altijd echt uit. Je nee. ziet dan dat iemand een pruik heeft. Ja, het is niet mooi. Het prikt op de hoofdhuid. Het ziet er niet natuurlijk uit. En uh, je ziet heel veel... Het is niet natuurlijk. Oh. Absoluut niet. Stichting haar is tot leven geroepen destijds. Uh, uh, zij doen het volgende. Zij uh, samelen door middel van uh, kapsalon, studio's, et cetera, haar in. Haar vanaf 25 centimeter kunnen dus uh, gedoneerd worden naar de stichting. Ik zet me ervoor in dat uh, de dames en de heren dus vanaf 15 centimeter lengte haar bij mij gratis geknipt kunnen worden behandeld kunnen worden ja. dat vlecht ik in Dat wordt vastgemaakt aan beide kanten aan elastiekjes en uh, dat wordt opgestuurd naar deze stichting zij verwerken dat haar tot een mooie pruik kinderen tot en met uh, tot 19 jaar uh, ongeveer uh, kunnen daar uh, naartoe en die kunnen uh, krijgen dus een pruik van echt menselijk haar uh, wat deze stichting ook doet uh, want per jaar zijn er zo'n 4 tot 500 jongeren die dus aan kanker uh, uh, haar uitval hebben dus door chemotherapieën en andere uh, soort medicijnen waar uh, ons lichaam toch heel erg agressief en heftig op reageert. Ja. Ja. En um, ja, het is, gewoon, het is gewoon een heel gaaf, heel fantastisch, gaaf, uh, mooi uh, stichting. Ja, ik vind het gewoon heel mooi om daar ook een deel van uh, te zijn. Ja, ik vind het wel bijzonder dat uh, te horen dat, dat zoiets wordt gedaan. Het is natuurlijk wel een, een oplossing. Ja. Um, maar niet alle lengtes haar zijn dus van toepassing. Nee, nee, nee, nee. Maar als je dan boven een bepaalde lengte bent, en noem nog even de lengte. 25 centimeter, centimeter. Ja, kunnen ze uh, dan, dan knip ik ze dus in de salon bij mij. Uh, ik pak ze in, stuur ze op naar de stichting. En zij, uh, worden dus, uh, dat wordt dus bewerkt in verschillende lengtes. Uh, uh, dat kan kort haar zijn, maar ook lang haar zijn. En, uh, en de patiëntjes dus die uh, geen haar meer hebben, kunnen zich melden bij de stichting haarwensen.nl uh, Ik heb uh, hier ook een telefoonnummer uh, waar uh, ouders, uh, maar ook kinderen natuurlijk, uh, kunnen bellen voor een afspraak. Dus heel simpel, ze bellen uh, wat, deze, uh, wat deze stichting ook vraagt is bijvoorbeeld een verklaring van de arts uh, je kunt ook mailen dus foto's mailen van uh, van de status van de uh, patiënt dus uh, hoe het eruit ziet hoeveel haar uitval etc. waar ze zeker mee moeten houden dat kan naar info.haarwensen.nl uh, foto uh, bij vermelden een verklaring van de arts uh, moet er ook bij en aan de hand daarvan wordt contact opgenomen met patiënt die wordt uitgenodigd en uh, aan de hand ook weer daarvan wordt een pruik op maat uh, gemaakt ja. Dus als je als meisje mooi lang haar hebt en je denkt van nou ik ben met lange haar ben ik zat. Ik wil daar een, een, een, ja, een kort kapsel voor hebben. Ja, en dat zijn er heel veel in Zandvoort. Dus, dus uh, bij ja, deze roep ik ze. Ja ik kijk <laughs> ja, hier bij Zandvoort, ik zie geen <laughs> kop. nee. Ja. nee maar ja. maar dan, dan ben jij dus bereid om ze dan gratis te knippen. Ja, ze kunnen een afspraak maken bij mij. Uh, haar op de grote kroeg, kapsel om haar. Uh, telefoonnummer 023 57 12895 of www.haarzandvoort.nl een afspraak bij me maken. Haar vanaf 25 centimeter en uh, het is gewoon uh, voor een heel goed doel. Stichting Haarwensen.nl uh, uh, Mensen uh, kunnen ook uh, geld doneren naar de stichting. Uh, dat is vanaf 1500 euro. Dan doneer je eigenlijk uh, een pruik. Dus als je geen haar hebt, maar wel uh, geld over hebt voor een donatie... Dan zou ik dat zeker doen. Mensen kunnen in ieder geval uh, bij jou langskomen op, ja. in je zaak op de krocht. Ja. Om daar nog wat meer over te horen. Ja. Nou in ieder geval goed. dankjewel voor je komst. Heel graag. Een Prachtig Een uh, heel goed ja. initiatief. Prachtig. En ik hoop dat er veel uh, dames zullen overwegen om hun haar een tweede leven te gaan geven. Ik hoop het ook. Oké, okay. wel verder. Ja, heel graag. En dan, dan is daarnaast komen zitten een heel verkoude Ankie Jouwstra. Klopt, welkom Ankie, klopt dat een beetje? Nou, ik zal niet te veel praten. Nee. Maar wel even reclame maken voor het genootschap. Ja, daar zit ik voor. Genootschapsavond. Genootschapsavond, dat is aanstaande vrijdag 4 november om 8 uur. Maar de zaal gaat open, uiteraard om kwart over zeven. Dan kunnen mensen binnendruppelen. Dan worden er nou, wel... Uh, de kocht. De kocht. In de kocht, op de Grote Kocht. In Zandvoort. En uh, de zaal is om kwart over zeven open. Mensen kunnen dus gewoon binnenlopen. Het programma begint om acht uur. Maar tussen kwart over zeven en acht uur uh, worden er dia's gedraaid. En over het algemeen uh, stellen de mensen dat erg op prijs. Dat is het feest uh, van de herkenning. Zo van ja. oh weet je nog, of oh dat is daar. Of, uh, dan uh, hoef je ook nog niet doodstil te zijn dan kunnen de mensen echt zeggen van oh dat is daar, en, oh zie je dat hey moet je kijken dat dat nou ja, leuk is, een na erg. afloop komen er altijd mensen naar, uh, naar, naar mij toe, want ik sta, stel die presentatie dan samen ja. en die zeggen, ja, ik heb mijn vader gezien ja. ik uh, wist niet dat hij op die foto stond, kan ik die hebben, dus dat hebben we iedere, iedere keer nou ja, het, het, ja. het charmante, ik, ik heb dan de genootschap meegemaakt, ook op de balbelwagen dat er ook op staan ah. en die zeggen nee, dat is helemaal niet goed, want ja, ja precies, ja, ja goed, dat, dat is uh, logisch. Er zijn mensen. Ja, maar dat maakt het leuk, bedoel ik. Tuurlijk. Eh, er zijn mensen die meer kennis hebben of toevallig een foto kennen uh, omdat een soortgelijke foto in hun bezit is of, of omdat. Uh, ja, ze weten precies waar dat was. Dat hebben ze nog meegemaakt. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel gebouwen uh, verdwenen in Zandvoort. Nou ja, er verdwijnen nog iedere maand uh, bij de gebouwen in Zandvoort. Ja. Kijk, hela. Maar goed, wij weten dan waar het stond. En uh, die mensen weten dat ook. Vooral mensen van voor de oorlog weten natuurlijk precies uh, wat waar was. En die uh, leveren dan commentaar. En daar zijn we heel blij mee. Want dat maakt alleen maar dat je steeds uh, gedocumenteerde... Uh, uh, te werk gaan. Maar goed, dat is dus uh, het voorprogramma door uh, COR uh, samengesteld. En het, is daar een thema aan verbonden? Dat weet ik nee, niet. Hoor. Nee, we hebben iedere keer het. Uh, Ga je heel breed veranderen. Het idee is een beetje dat je dan foto's laat zien uh, die mensen herkennen. De personen en gebouwen erop. En dat het feest van de herkenning dat, dat dan met name uh, in het voorprogramma naar voren komt. Okay. Nou ja, dat is net wat je zei, hè? dat de mensen daarop inspreken. Of ja, zeggen, ja. Oh, ik, eh, uh, ik weet waar het is. Of soms zeggen we ook wel eens, van, uh, weet u waar dat is, uh, die zoekplaatjes. Die, die uh, uh, ja, die zijn ook een bron van informatie voor het genootschap weer. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Dat, uh, dat is zeker. Nou, daarna uh, is, uh, nadat ik uh, als waarnemend voorzitter uh, de opening mag verrichten, het woord aan de heer Liebe Zootsma. En die is directeur van het Noord-Hollands en uh, die heeft dus toegang tot vele documenten uh, Zandvoort betreffende en hij heeft zich uh, gespecialiseerd op het katholicisme in Noord-Holland en in dit geval dus op, uh, over Zandvoort. Nou hebben we in het verleden Dick Duijvers, die uh, net zat ja. Uh, ja. ook al eens over de katholieke kerk, maar het gaat nu ook, uh, ja, ook over de ontwikkeling van het katholicisme, dus uh, hoe dat in uh, Zandvoort uh, ja, uh, gegaan is. Ja. Het is uh, een stukje historie, een stukje geschiedenis. Uh, wat verder terug gaat dan... Uh, ja, ja, dan, dan je, ik vind jouw uh, wel was het antwoord van origine nou een Kath Ja, door. nou kijk, of van niet? origine was... Nederland katholiek. Want uh, dat was het uh, geloof. Er was geen ander geloof nee. dan hè, het, zeker wat wij nu dan... Spaanse overheersing. Nee, wat, uh, wat wij nu dus katholiek noemen, dat is dus het oorspronkelijke geloof. Ja. Alleen door uh, Luther en Calvijn en anderen... Ja is daar een splitsing uh, ja, ja. ingekomen ja. Hè, en, en zijn dus uh, nou ja goed dan kan je uh, natuurlijk de Spaanse overheersing en noem ja. erop maar dus ook de hervormde kerk op het dorpsplein was van oorsprong een, een katholieke kerk ja. hè, aan, uh, ook aan Agatha uh, toegewijd ja. Ja. en dus daar weet je natuurlijk alles van nou, van, van, de, van deze kerk weet ik wel wat van Maar uh, dus ik denk ook dat, dat het verhaal van lieve teruggaat tot, tot die tijd okay. ja, maar ik, ja, ik laat me ook verrassen want, ja, uh, ja. het lijkt me een heel onderwerp. boeiend uh, ja. onderwerp wat niet alleen dus uh, hè, want dat wil ik even benadrukken uh, de katholieke mensen of uh, zoals dan nu heet Rooms-katholieke mensen in Zandvoort aangaat maar dat het gewoon een stuk geschiedenis ja. van Zandvoort is ja. wat veel verder gaat dan dat dus ik hoop dus dat iedereen die luistert uh, naar dit verhaal uh, komt luisteren wat natuurlijk ondersteund wordt door uh, door beelden uh, waarschijnlijk ook oude actes die uit het archief komen ja. dus uh, ik laat me ook verrassen ik vind het uh, een zeer boeiend onderwerp ja. Dat is de hoofdschotel. Dat is de hoofdschotel, ja. En dan, die presentatie duurt ongeveer een uur, een uur en een kwartier. We hebben pauze. Nou, dan hebben we altijd de beroemde verloting. Waar de mensen dus prachtige platen en andere prijzen kunnen winnen. Als ze loodjes gekocht hebben, uiteraard. En dan is Cor weer, nou niet aan het woord letterlijk, maar wel met zijn film. Want hij heeft gelukkig weer, en misschien Cor kan je even daar zelf je hebt een heleboel ja films ik me kan mezelf interviewen dan het. <laughs> nee het komt erop neer uh, we proberen altijd veel materiaal dan uh, te vinden van zandvoort uh, dat is, soms is dat heel moeilijk het piek en dalen nou we hebben in dit geval hebben we meneer ganster zover gekregen dat hij uh, een dertigtal filmblikken heeft uh, afgestaan aan het genootschap daaruit uh, ben ik nu aan het distilleren. ik ben er nog steeds mee mee bezig maar dat is dan voor volgende week is dat dan af en dat geeft weer een kijkje in in, in ja in het zandvoort van die de jaren 30 en de jaren 50 en een klein beetje de jaren 60 en ja, dat is natuurlijk heel leuk omdat dat dan allemaal beelden zijn van uh, momenten uit de Zandvoortse geschiedenis. Zoals het uitdrukken van, uh, van een redboot. En dan met name de mensen die er omheen staan. Want dat is ook weer het feest van de herkenning. Dat mensen dus mensen zien die ze dan kennen of misschien wel familie zijn. Nou, ik probeer het altijd op een beetje een leuke manier uh, te monteren. Passende muziek uit die tijd erbij te zoeken. En dan heb je zomaar uh, drie kwartier en dat vliegt dan om. Ja, dat, ja, dat is om. echt fantastisch. Dat dat... Daarmee doet. Dit is uh, ongelooflijk. En dat is heel veel werk. Want je moet al die films uh, doornemen. En daar de, wat jij denkt, de leukste stukjes uh, uithalen. En tot nog toe moet ik zeggen dat Kork altijd goed gedacht heeft. Want het zijn altijd leuke stukjes die die inderdaad van geweldige muziek. Soms leuk, soms uh, een beetje parodierend. Maar uh, altijd uh, passend ja, bij dan, het onderwerp. En, uh, van iedere tien minuten film kan ik er maar één of twee gebruiken. Ja. want dat is toch altijd wel gefilmd, hè? het is niet gemonteerd, het is ruw materiaal, dat zie je bij de omroep ook We ja. filmen ze een item, we filmen ze de hele dag en wat zie je op het nieuws? Een item van drie minuten. Ja, dat is waar. Hè? Ja, dat, ja. Is, dat is ook zo. Dus, uh... En dat maakt het juist, uh, nou dat ik het ontzettend waardeer uh, wat Cor al voor de vijftiende keer doet. Want het heet dan Zandvoort in de vorige eeuw deel 15, dus dat hij al 15 <laughs> van die films, en soms zeggen we wel eens, nou Cor, volgens mij kan je deel 1 uh, weer draaien, want dat zijn nou, we allemaal weer vergeten. Maar dat ja, is Corf zijn Roy. eerste na. Zijn eer tena, ja. Dus hij ja, uh, wil, wil weer een nieuwe. Uh, die ja. oude uh, films gebruiken we bijvoorbeeld wel voor... Uh, als we andere bijeenkomsten hebben. Dus dat we een avond of een middag voor de AMBO. Of voor iets anders. Het Kruis uh, mm -hmm. verzorgen. Dan, dan, dan zijn dat natuurlijk mm -hmm. toch weer dankbare films. Het is bijna een digitale klink. Bijna ja, ja. wel, ja. Ja, dat zeker. Okay. Maar goed... Uh, ik denk dat het... Nog even... even ja. ja, nog even... Voor, Recapituleren. Ja. De genootschapavond is op vrijdag 4 november. Uh, toegankelijk voor de leden van het genootschap. En dan hebben we controleren jullie dat? Nee, we controleren het niet. Okay. Maar mensen die geen lid zijn... kunnen uiteraard ter plekken lid worden. Ja. Dus 4 november, in de krocht. Aanvang 8 uur. Zaal open, kwart over zeven. Met uh, prachtige dia's. Er zijn prachtige prijzen te winnen... Iedereen die binnenkomt, krijgt een muntje. Een echt Zandvoortsgenootschap. -munt, muntje. Die we 40 jaar bestonden. Mooi. Zilverkleurig muntje. Dat kan hij inleveren voor een kopje koffie. Hij kan ook zeggen: dat bewaar ik. En ik koop dat kopje koffie of thee. Eh, koop ik zelf. En er zijn uh, een mensen die dat dus doen. Ja. Okay. Want we geven er altijd meer uit dan we terugkrijgen. Ja. Dus, nou, dat Goed. is het uh, verhaal. En ik dank je hartelijk voor mijn komst. En jij voor, ook voor, voor jou. Uh, ik bedoel dat jullie me uitgenodigd hebben. Ja, ja. En ik ben hier weer op 26 november, want dan gaan we het over de markt hebben. Ah, oké. Okay. Ben ik ook alweer uitgenodigd, dus ik ben jullie heel dankbaar. En uh, succes met het programma verder. Ja, dankjewel, Antje. Okay, okay, ja, ja, we core, zijn in waarom... het kort aan het einde van het eerste deel. Ja. Daarna, na het tweede deel, gaan we Politiek bedrijven. Met uh, uh, Stammers. Nico Stammers en uh, Michel Demmers. Ja. Uh, daarna gaan we over de diep praten. En uh, tot slot een telefonisch interview over de. Nacht zonder licht. Ja. Nou, we gaan eruit voor het eerste uur met de Mark en Clark Bent.